Casper Meijer met het NOS Journaal. Nu het waterpeil in Limburg bij Eten Naken weer zakt... en dat verderop in Meersen minder hard stijgt dan verwacht... mogen de gasten van de twee campings die vanochtend vroeg werden geëvacueerd... weer terug naar hun plek. Campinggasten van twee campings in Meersen wordt geadviseerd... om een hoger gelegen plek op het kampeerterrein te zoeken. Vanochtend moesten al zo'n 200 kampeerders weg van twee campings... in de buurt van Gulpen. Ze zijn naar hotels in de buurt gebracht...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 Bij een caféruzie in Den Haag zijn vannacht groepen met elkaar op de vuist gegaan. Toen de politie de bol wilde sussen keerde ze zich tegen de agenten. Daarbij werd één agent mishandeld. Vier mensen zijn aangehouden, twee kregen een boete en twee zitten er nog vast. Het weer vrijwel droog met afwisselend zon en wolkenvelden. Vanmiddag een enkele regen- of onweersbui. Met een matige noordoostelijke wind wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Even na twee uur, Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer Studio Tolweg 10A. Een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. En het is alweer een tijdje geleden, maar hij zit tegenover mij. Richard, ja. goedemiddag. Ja, hallo Rob. Ontzettend hallo. leuk om hier weer uh, te zijn. En ja, leuk dat jij er weer bij bent. En ik, ontzettend leuk dat ik volgende week ook bij ben. Dus we doen het twee weken achter elkaar. Kijk, daar houden we van. Dus uh, voorlopig uh, wij met z'n tweeën dit uh, programma. En ook vandaag weer. En we hebben net het hele programma doorgenomen. We hebben best wel het een en ander te doen. Ja, zeker. Nou, we beginnen weer even met, uh, met Nieuws, Zandvoort Nieuws. Uh, dan hebben we een uh, weerbericht. En dan komt Dolly ten langs. En dan gaan we twee dingen met haar bespreken. Ten eerste zijn we bezig met een uh, werkelijk Europees kampioenschap van de Dansacademie... En dat is op het ogenblik in Duitsland. Daar gaan we het over hebben. Uh, we hebben het ook nog over het kunstenaarsproject. De garagedeuren. Dat is een interview van Hans Bosman. En uh, Roy van Buringen komt nog langs. Over het buurtfeest van 1 juni in Nieuw Noord. En met uh, Dolly gaan we het ook, ook nog hebben over 200 jaar KNRM. Oké, okay, als het allemaal goed gaat. Als het allemaal goed gaat. Ja. En het leuke van daarvan is, is dat we volgende week een live uitzending hebben. Alleen maar over de KNRM. Dan zijn we ook in de studio. In de studio en uh, Dolly is dan op het strand aanwezig. Ja. Nou, voor de rest hebben we dan nog de evenementenagenda. Uh, dan hebben we nog uh, wat, wat andere nieuwtjes. Zoals de Kieke Haarlem City Walk. Om kwart over vier hebben we dan Pit Report met Randall Lawson. En die van de Week. En dan uh, Fred, hij komt nog langs om te vertellen over zijn uitzending. Kijk, weer een uh, drukke uitzending. Dankjewel ja. Richard voor het... Uh, Overzicht, hè, dan weten we weer waar we aan toe zijn de komende uren. En niet alleen dat hè, wat Richard verteld heeft, maar ook heel veel lekkere muziek. Kijk eens naar buiten. Het zonnetje schijnt. Blijft dat ook zo? Dat hoor je ze dadelijk om half drie het weerbericht. Uiteraard verzorgd door Rico Weer. Maar wij zijn helemaal in de zonnige stemming door het hè, mooie zonnetje van vandaag. En vandaar deze van uh, Juanes, La Camisa Negra. Tengo la camisa negra.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 Fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa kamer porque nera tengo el alma Yo por ti heb la calma y casi pierdo hasta mi de geest. cama, heb baby, te digo con donker heb ik de geest. Ik Een mooie samenricht van alweer een aantal jaren geleden. Juanes en La Camisa Negra. Je hoort hem hier op de zaterdagmiddag. CFM, we zijn bij je tot aan 5 uur vanmiddag met Zandvoort op zaterdag. En uh, ja, buiten dat we lekker de muziek draaien, ook informatie. Zometeen het laatste Zandvoortse nieuws met Richard. Maar eerst deze, hier is uh, Straight Up. Yeah, my baby. Heel veel uh, grote hits, kort. Met name in de jaren negentig een van haar grootste hits, zo hoorde je ze juist. Dat was uh, Straight Up, Now Tell Me. Het is zaterdagmiddag uh, zo rond kwart over twee. En dat doen we altijd, het uh, Sanfordse Nieuws en Overzicht uh, daarvan. Uh. Richard, wat heb je allemaal voor ons? Ja Rob, uh, we beginnen met de Haltenstraat. Uh, vanaf nu elke zomer voetgangersgebied. <kijf> dus dat zijn geen uh, tijdelijke projecten meer, maar dat is nu gewoon uh, elke zomer. Veel ondernemers, bewoners en bezoekers waren afgelopen jaren positief over de zomerafsluiting van de Haltestraat. Het brengt meer sfeer in de straat, wat goed is voor de dus Haakes avondhoreca. Ook dit jaar is de Haltestraat daarom tussen 5 uur en 2 uur s'nachts afgesloten voor verkeer van vrijdag 28 juni tot en met zondag 8 september. De Haltestraat wordt voortaan elk jaar in de zomerperiode tussen 5 uur en 2 uur een voetgangersgebied. Winkels, horeca en woningen kunnen alleen lopend bereikt worden. Fietsers moeten afstappen. In de Altstraat worden een aantal voetgangerszoneborden geplaatst om dit duidelijk te maken. Nou, een heel goed uh, initiatief dat het uh, voortaan uh, gewoon uh, elke zomer is. En wat uh, helemaal mooi is, is uh, dat het uh, nu volledig afgesloten wordt. Dus ook geen uh, fietsers en geen uh, e-bikes uh, e die meer uh, door de Altstraat uh, heen scheuren. Dat is wel een uh, vooruitgang. Ja. En dan hebben we nog testdagen Formule 1 team BBT Alpine op circuit Zandvoort. Circuit Zandvoort is deze week twee dagen afgehuurd door het Formule 1 team van Alpine. Reserverijder Jack Doohan zit zowel dinsdag als woensdag achter het stuur van de Bolide uit 2022. De Australiërs zo blij zijn met de extra kilometer bij Alpine, want volgend seizoen... Neemt hij de plaats in van Esteban Ocon. Die gaat tekenen bij Haas Formule 1. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, leuk dat er getest is. Want het was afgelopen week hè, dat ze dat gedaan hebben, Richard, toch? Op ja. het circuit. Zeker, Zeker. Ik heb er trouwens niks van gehoord. Heb jij dat? Uh... Nou, ik heb een paar filmpjes van, uh, daarvan op uh, Facebook uh, gezien. Maar niet heel veel nieuws, uh, inderdaad. Het was een beetje schaars uh, over de, de kwalificatiestraining. Uh, op het circuit, Dolly, toch? Ja, had jij je, je deur niet openstaan dan? Nee. Je ja, achterraam. Ik wel. Ik had mijn achterdeur oh, openstaan. En je hoorde het Duidelijk door, ja? hoor. Heerlijk dat gejank. Oh, oké, okay, oké. Okay, okay. ja. Heb ik nou net weer gemist, hè? Maar goed, uh, ja, ja, ja. misschien de volgende keer weer. Nou, in ieder geval augustus, hè. Dan horen we weer het een en ander. Uh, tijdens uh, uiteraard de Formule 1 op het uh, circuit van Zandvoort. meteen gaan we met Dolly praten. Ja.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 kent hoor je met Doja Cat en In Your Eyes. Nou, Dolly, je bent uh, in de studio aanwezig, uh, niet zomaar. Hè. We vind het wel gezellig, nee. toch, uh, Richard? Ja, zeker. Zeker, ja, maar gezellig, uh, ja. Ja. niet alleen voor de gezelligheid. Nee, je had ook een uh, mooi uh, primeurtje en goed nieuws voor de Dance Academy. Ja, zeker, want uh, we hebben natuurlijk een tijdje geleden al verteld... dat de groep Bullseye zich gekwalificeerd had voor de Europese kampioenschappen. En dat is inmiddels zover. Dit weekend zijn die Europese kampioenschappen. Gisteren waren de kwartfinales. En hoera, hoera, het team Bullseye van de Dance Academy is door. Kijk, dat is ja, een goede Dat is goed nieuws. Die halve, na, halve finale uh, plaats hebben ze bemachtigd. Dat betekent dat morgen dat ze mee gaan doen aan de finale... Ja. En uh, daar gaan we natuurlijk enorm voor duimen. Maar wacht even hoor, ze hebben de halve finale beha behaald. Ja. Maar dan gaan ze, hebben ze toch vandaag ja, dat de halve finale? Je, ja, ja, dat zou je eigenlijk wel denken. Want ook ja. morgen is eigenlijk de grote finale. Dus ik weet niet welke finale het dan is waar ze het over hadden, morgen. Nou, vandaag de halve finale moeten Morgen vandaag... moeten ze nog een keer dansen. En dan is uh, tweede Pinksterdag volgens mij, als ik het goed begrepen heb. Ik lees het heel even terug. Even kijken, gisteren gedanst en door naar halve finale. En dan moeten ze vandaag, vandaag weer dansen. En als ze doorgaan... Ja. Nee, morgen de finale. Ja, maar dat, dat is door. nog niet zeker, toch? is nog niet zeker dat ja, ze naar de finale gaan? Ik snap het niet zo goed nu je het zegt gisteren gedanst. Ze zijn door naar de halve finale. Vandaag weer dansen. En als ze daar doorheen komen, dan is het misschien. morgen de finale. Ja, dus ze moeten vandaag nog uh, ze ze moeten vandaag nog doen. een rondje dansen. Een rondje dansen en dan uh, gaan ze gewoon uh, naar de finale toe, toch? Ja, lijkt me wel. Lijkt me ook, hè? Boel ja, saai, het is een uh, beetje onduidelijk, inderdaad. Ja, nou ja, in ieder geval uh, zijn ze wel weer een uh, rondje verder gekomen. Ja. Dat is uh, heel goed uh, nieuws. Ja, fantastisch, en, toch? En misschien leuk om te melden, Rob, dat uh, de... In augustus hebben ze het WK in uh, Engeland. En, en dat uh, doen ze ook aan mee. Dat he? doen ze ook aan mee. Wow. En ze zoeken nog sponsors. Oh. Dus mochten Zandvoort nou. zich willen... Ja, willen een stukje investeren... om Zandvoort uh, om weer even een beetje op de kaart te zetten... met betrekking tot het uh, dansen van Bullseye in Engeland. Dan kunnen ze zich uh, melden bij Bullseye. Zeker, nou, super. Ja. Dolly, volgende week zit jij op het strand... Want we hebben een, een mooi feestje daar bij de KNRM. Nou, ik heb een vermoeden dat dat geen zitten wordt. Ik heb, ik heb een donkergrijs vermoeden dat ik heel veel heen en weer moet gaan lopen. Ja. En misschien word ik ook nog wel ergens op een boot gedumpt. Je weet het niet. En het ik denk loopt. dat uh, Willem Bruijs uh, jou ook wel aan het werk zet daar. Dat denk ik wel, want die schijnt daar ook in de ronde te lopen. Maar in ieder geval uh, is het volgende week een feestdag voor de KNRM. En daar ben ik bij aanwezig uh, om alle luisteraars van jouw programma te voorzien van informatie. Is, ik hoop man. dat dat gezellig wordt. Ja, en uh, wat gaat er nog meer uh, gebeuren dan? Kan uh, bijvoorbeeld iemand uit Sanford ook langskomen op het strand? Uiteraard, iedereen is vrij om te en komen. En uh, wat gebeurt daar op het strand? Nee, ik heb het programma nog niet mogen ontvangen. Aha, Ja, okay. uh, die bruisert die zou het me toesturen. Het is goed dat je het zegt. Ik zal hem meteen eventjes een uh, linkje sturen dat ik het programma wil hebben. Want dan weet ik ook ongeveer wat ik allemaal kan doen. Nou ja, in ieder geval uh, volgende week uh, ruime aandacht uh, daaraan. We beginnen al om één uur. Uh, nee, 12 uur beginnen ze. Ja, maar wij uit, met de uitzending. Oh, gaan wij om 1 uur beginnen? Wij gaan in om 1 uur beginnen. Uur? Ja, we gaan om 1 uur beginnen. Oh, goed dat je het zegt. Dan ja. kan ik even mijn schema aanpassen. We hebben een uurtje langer. Hartstikke goed. Toch, Richard? Ja. Zeker. ja. ja. Kijk naar uit. Leuk, eruit. leuk, uh, leuk. En Rob, dan wil ik even nog uh, iets vertellen over aanstaande donderdag. Ook uh, met betrekking tot de KNRM. Want we hebben een uh, event bij het uh, Scheepvaartsmuseum in Amsterdam. Zal ik dat even. Uh... Ja, ja, graag. Ja. Dus ode aan 200 jaar KNRM. Tientallen internationale reddingsboten... varen op 23 mei van naar Muiden naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Uh, op 23 mei varen tientallen reddingsboten van 12 uur in een speciale intocht samen van naar Muiden naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, speciaal voor de 200ste verjaardag van de koninklijke Nederlandse Renningsmaatschappij. Brengen tientallen historische, moderne en internationale reddingsboten... een in ode aan de 200 jaar vrijwillige redders op het water. Naast de reddingsboten van de KNRM... varen reddingsboten van stussenorganisaties... uit het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Duitsland... mee naar Amsterdam. Alle reddingsboten zijn zaterdag 25 mei toegankelijk... voor het publiek via het Scheepvaartmuseum. Nou, dat lijkt me wel superleuk. Dat oh, nou. je die boten ook kan, uh, kan bekijken. Ja. <clears throat> Onder begeleiding van de politie en poorten van Amsterdam... varen de reddingsboten op donderdag 23 mei... in linie richting Amsterdam... Een indrukwekkend schouwspel. Partners, medewerkers van de KNRM en ook journalisten zijn welkom om mee te varen. De intocht begint om 12 uur in de Muiden met het schutten in de kleine zeesluis. Omstreeks 3 uur komt de intocht aan bij het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Op zaterdag 25 mei is deze uitzending van, van Zandvoort op zaterdag... heel gewijd aan het 200 jaar bestaan van de KNRM en de open dag van deze organisatie. We zenden er dan uit vanuit de studio met vele gasten die mooie verhalen gaan vertellen over de historie van de KNRM en wat dat heeft betekend voor Zandvoort. En die gasten worden allemaal geïnterviewd door Dolly, die hier zit. Zo is het. En de presentaties in handen van Rob Harms en ondergetekende Richard Buitek. Wij gaan dat doen. Uh, komen we wel uit toch, Richard? Ja, He? zeker. Zeker weten. Zo is dat. Zo ja. is dat. Nou, zodra, dan gaan we eens even kijken of de zon volgende week zaterdag gaat schijnen. Als hij in ieder geval zo ver gaat met zijn weerbericht. Dat is even afhankelijk van uh, hoe het zit met Richard Buiten. Ik hoor je zo. Fame en high fidelity. Zometeen het weerbericht met uh, Richard Buitenhek, maar eerst uh, Teddy Swift nog even met de door. Maak deze man een mooie muziek, hè? We hebben het over Dirty Swims. Je hoort dus de nieuwe single The Door. Het weerbericht gaat er uh, aankomen. Zie je weerbericht. Nou, ik ben heel benieuwd. Het zonnetje schijnt nu lekker weer. Geen jassen nodig had om naar de studio te gaan, Richard. Maar uh, ja, blijft dat zo? Ja, wat zal ik zeggen? Het, uh, het hangt erom. Aangenaam pinkster weer wel. Landinwaarts enkele buien. In, uh, na een zonnige en warm hemelvaartsweekend staat het volgende week een lange weekend voor de deur. Zo zonnig en warm als vorige week wordt het niet. Maar slecht is het in het pinkste weekend ook zeker niet. Landinwaarts moet rekening worden gehouden met enkele regen- en onweersbuien. Deze zaterdag begint droog met flink wat zon. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken tot ontwikkeling. En deze kunnen later vanmiddag en vanavond uitgroeien tot enkele regen- en onweersbuien. De temperatuur loopt op van 20 naar 22 graden... en er waait een zwakke oosten tot noordoostenwind. Nou, als die onweersbuien maar in het binnenland blijven... dan vind ik ja, het uh, oké. Okay. Het weerbericht uh, morgen, eerste pinkste dag... is vergelijkbaar met dat van vandaag. De dag begint droog met flink wat zon... maar in de middag komen vooral landinwaarts weer... enkele regenbuien en onweersbuien voor. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan zee en na 2021 wat verder landinwaarts. Licht wisselvallig. Pinkster maandag schijnt de zon flink... en het blijft op veruit de meeste plaatsen droog. Toch is wat verder landinwaarts... een enkele regen- of onweersbouw niet helemaal uitgesloten. De temperatuur stijgt naar 18 tot 22 graden. Nou, het is volgens mij super uh, om hier te zijn... en niet zo heel erg dit weekend in, uh, in het oosten van het land. Nou, Pinkster is het eerst nog... ...wisselvallig met zon, wolken en buien. Vanaf vrijdag nemen de neerslagkansen af... ...en schijnt er vaker de zon. Dinsdag is het 23 graden. De rest van de week liggen er maximaal tussen 18 en 21 graden. Nou, dankjewel het weer van uh, RicoWeer.nl. En uh, ja, dus ziet het er uh, goed uit voor uh, de zaterdag... ...waar we het uh, net over hadden, Richard. Zeker. Dus uh, volgende week zaterdag... Uh, Vanaf het strand Dolly Tempierik in een speciale uitzending over 200 jaar KNRM Zandvoort. En dat uh, gaan we allemaal meemaken hier op uh, de radio. Dankjewel weer voor het weer. Dat was het weer. En als je bij jezelf denkt, nou dat ging me allemaal een beetje te snel hoor. Het is helemaal niet erg, want je kan uiteraard ook het weer uh, volgen via onze eigen CFM app. En mocht je ons app nog niet hebben, download hem dan nu hè. onder meer voor Android in de Play Store verkrijgbaar. Maar kom hoor, wij zijn er klaar voor. ZFM met de zomerradio de hele zomer lang uiteraard. Onder meer op 106.9 in de FM in de, in de regio. Verder, plus zitten we ook op kanaal 6A. En uh, verder video's onder meer op uh, zfm-live.nl. En de andere kanalen zoals uh, de ZFM-app waar ik het uh, net over had. Er was afgelopen donderdag en daarvoor al was er een uh, kunstenaar bezig met een mooi uh, project... In Zandvoort Nieuw-Noord. En jij weet daar meer van Richard. Ja Rob. Een uh, prachtig kustproject op garagedeuren afgerond in, uh, in de Celsiusstraat. Ik heb hier de foto's voor me en die zie jij ook. Een uh, prachtige grote vlinders en uh, bloemen. En uh, een, een vogel. Ziet er echt uh, ja, prachtig uit. Dus het, het is wel een enorme upgrade van, uh, van de straat. Ehm... Um... Het is door uh, kunstenaar Joop Zwanenburg van 5B is die, uh, heeft hij dat er allemaal op uh, geschilderd. Prewonen, de bewoners de gemeente Zandvoort en Stichting Beleef Zandvoort spraken samen af om deze garagedeuren te laten beschilderen. Het project is een onderdeel van de wijk wijkaanpak Nieuw Noord. En donderdag 16 mei, zoals je dat al zei, kwam wethouder van Cultuur Gert-Jan Bluis het resultaat bekijken. Onder veel belangstelling werden de kunstwerken donderdagmiddag onthuld. De Zandvoortse radio, CFM was erbij en verslaggever Hans Botman sprak onder meer met Joost Vanenburg. De kunstenaar, Hille Jansen van Stichting Beleef Zandvoort en wethouder uh, Gert-Jan Bluis. Alle waren ze heel enthousiast over dit project. En het fenomeen Street Art Zandvoort 2022, wat er in deze zomer gaat komen. En nu gaan we Goed, dus we luisteren... we staan hier in uh, Zandvoort Noord. Ik sta hier bij uh, vijf garages in de Celsiusstraat. En u zult zich waarschijnlijk afvragen waarom sta je daar, maar... Ja, normaal zijn het uh, uh, vrij saaie deuren, maar het is prachtig beschilderd door Joost. Dat klopt, hè Joost? Ja, dat klopt. Ik heb afgelopen week deze vijf garages uh, mogen beschilderen. Ja, want uh, jij, heeft, jij hebt een, een, een, een bureau, een artiestenbureau uh, voor graffiti, hè? Dat klopt. Ja, ja voor muurschilderingen ja, echt, ja, muurschilderingen. 5B heet het. Ja, klopt. Je vertelde net waarom het 5B heet. Ja, uh, toen ik vroeger, uh, nou ja, toen ik een jaar of 16 was, keek ik wel dat graffiti wat gespoten was op treinen vanaf Spoor 5B op Leiden, waar we woonden. Okay. Okay. En uh, toen uh, ben ik een galerie en een winkel begonnen waar ik graffiti kon kijken in 5B. En die nam ik eigenlijk altijd aangehouden. Ja, geweldig. En ga je nog meer doen in Zandvoort? Nou, dat is nog niet uh, gelijk ja, bekend. Nee, als er, ja. Het is een beetje een pilot hit, als mensen Als de buurtbewoners enthousiast zijn en uh, er blij mee zijn, komt er misschien nog meer aan. Ja, en, en is dit nou een uitdaging zo, die vijf klaten nee, Niet echt eigenlijk. Nee, het is heel uh, erg behapbaar. Je bent meer van hoge gebouwen? Of? Ja, ja, ja, ja, ja? Nee, dan, dan wordt het meer uitdaging. Dit, is, ja. uh, dit was heel relaxed voor mij eigenlijk. Ja. Ja. Maar je hebt droog weer gehad? Ja, ik sta hier heerlijk. Ja, ja, en enthousiaste bewoners, dus ik uh, ja. ben helemaal blij. Wat ja. vind je van dit project zelf? Ik bedoel... Uh, ja. Dat zou in meer gemeenten moeten gebeuren? Ja, dit, nou ja, ik doe dit nu al 14 jaar als fulltime werk. En ik zie gewoon dat het echt werkt. Dus ja. ik sta er ook echt heel erg achter. Mensen worden er zo blij van, enthousiast van. Fietsen er voor om. Het is echt, uh, ja, het, het slaat gewoon echt aan. Ja, want je hebt het ook in samenwerking zeg maar, met buurtgenoten hier gedaan, ja. hè? Ja, buurtbewoners hebben zelf uh, gekeken wat ze, wat ze mooi vonden. Wat ze graag terug zouden zien op de muur. En uh, dat, dat heb ik verwerkt in een ontwerp. Ja. Ja. Maar ze houden wel erg van vogels, geloof ik, hè? Het is allemaal, ja. en de vlinder zie ik, en de een ook natuurlijk, ja. Ik hou vooral erg van vogels en dat probeer ik ik altijd al weer in te verwerken. Ja, ik heb op je website gekeken, er zijn heel veel vogels op. Ja, ja, nee, dat is wel echt iets wat ik het leukste vind om te maken. Ik vind ja. bloemen ook heel leuk om te maken, maar als ik vogels kan maken, dan uh, slaakt dat nooit over. Ja, dan maak je liever een ijsvogel dan een mus, bijvoorbeeld. Hè? Want... Nou, dat is niet helemaal waar. Mensen kiezen heel vaak voor de ijsvogel. Ja, maar die heeft mooie die kleuren. die hebben hele mooie kleuren natuurlijk, maar ik vind het prachtig om een mus te maken of een bruin vogeltje. Ja, ja, ja dat is ook mooi. Ja. Uh, Oké, okay, nou hartstikke goed wat je gedaan hebt en uh, bedankt voor je reactie. Graag gedaan. Ja, ook uh, Hilly uh, Jons is hier aanwezig. Zij is van uh, de nieuwe stichting uh, Beleef Zandvoort. Beleef Beleef en die heeft onder andere Street Arts uh, onder de hoede. En dat, ja. dat is een groot, wordt een groot project hè? Het wordt echt een megaproject. En, ja? en dit is eigenlijk een beetje los daarvan. Ja? Uh, dit is meer voor maatschappelijk, ja? uh, uh, voor de bewoners. Maar het is toevallig, het, het past weer allemaal bij elkaar. Ja. Dus ja. wat ik net zei is van, uh, uh, we hadden die portie. Gemaakt, ja, met al die letters. Ja. En toen werd er gezegd op Facebook: van ja, wel leuk daar allemaal, maar waarvoor nooit in Noord? Ja, als het ja, dat is nou waar, eens in ja. je oren knoopt en ja. hier ook leuke dingen gaat doen. Nou, er staan hier genoeg hoge gebouwen waar ook nog mooie, mooie dingen opgemaakt kunnen worden. Ja, alles kost geld, maar we hebben nu ja. in ieder geval het begin. De gemeente heeft daar toe bijgedragen, want en pre ieder de helft. Ja, daar kan je de kunstenaar weer van betalen ja. en zijn materiaal. En ja. Ik zou zeggen, laten we heel veel mooie dingen hier gaan doen. Ja, want een van de mooie dingen wordt op het, badhuis, of nee, op het Venemaplein, hè, dat wordt de, de grote zijn. Maar op die grote muur, uh, dat moet eigenlijk het, het hoofdstuk worden. Hè, nou, Dolphirama is natuurlijk wel de trekpleister. Ja. En uh, de, we gaan die platen eraf halen, dus mm -hmm. die fotoplaten. Als er nog mensen zijn die een fotoplaat willen hebben, laten ze zich even melden. Want oh. we gaan ze gewoon eraf halen. Waar kunnen ze zich melden? Bij mij. En iedereen weet uh, hoe ze jou ah, kunnen... Dat kan ook via het nou. museum. Info.zandvoortsmuseum.nl mu oh, okay. ja. uh, Hoorden we niks, dan vernietigen we de platen. Ja. Uh, het mag ook naar de... Het zou wel... wel erg jammer zijn. Ja, maar ze zijn een klein beetje verkleurd. <gül> het is uh -huh. het thema sport. Je kan ze in de tuin ophangen. Ga ik daar nog reclame voor ja, maken? Oké, okay. nog, nog één of twee vragen. Uh, dit moet eigenlijk een... een uh, dat street art in Zandvoort... Moet eigenlijk een, een nieuw tweejarig evenement worden. Hè? En eigenlijk is het een opvolging van de zandsculpturen. Klopt dat? Ja, want we hadden geen uh, nieuw cultureel evenement. En uh, we, we hebben natuurlijk best wel veel lelijke gebouwen. Dus uh, uh, er ligt één groot canvas voor Zandvoort. En je ziet ook, het is een toeristisch eh, motief om ook naar Zandvoort te komen. Want we hebben echt hele grote sterren naar Zandvoort oh ja. weten te halen. Dus ik ja. zou zeggen, kom kijken naar het resultaat. Ja, want mensen kunnen kijken op de website. Er is een speciale website voor. Ja, het is dus gewoon www.beleefzandvoort slash streetart. streetart ja. En daar zie je welke grote kunstenaars eraan ja, meedoen. Ja, dat zag ik ook. Uh, uh, is het nou moeilijk om in Zandvoort uh, uh, genoeg openbare ruimte te vinden waar dit soort dingen mogelijk is? Nou, we wilden voor Judith de Leeuw, nou ja, dat is echt de ja, ja. ongelofelijke uh, grote kunstenares. Ja. Maar die wil echt een heel groot gebouw. Die hebben we nog niet kunnen vinden. Bouwenspallers? Nou, wat mij betreft. Maar dan zit je natuurlijk met uh, de toestemming van de Vereniging ja. van Eigenaren. En dan merk je vaak van ja, wij willen meebepalen wat het thema ja. wordt. En hoe zit het hiermee en daarmee. Dus uh, we zijn begonnen met dat makkelijke. Ja. gemeente, oude brandweerkazerne, ja. Dolfirama ja. ja. En dat kan. Dat kan ja. en, en, en een van de uh, uh, plannen die er ook zijn, en dat is eigenlijk al bijna bekend. Dat het bij Mels op de kippentrap ook uh, gaat gebeuren. Die wordt helemaal te gek. Ja. Want die kunstenaar die gaat... Naar helemaal helemaal los met de kippen dus, uh, maar, en dan allemaal in zijn stijl. Hè. Hij is van het uh, Delfts Blauw. Ja, ja. ja. ook Delfts Blauw? Ja, en Hanneke en haar man die zijn helemaal uh, enthousiast. En de dochters die hebben een moederdag cadeau aangeboden. We gaan mee helpen witten. Oh, ja. <laughs> ja. Geweldig toch? Ja. Maar een beetje blauw erbij, dan heb je de kleuren. Ja, natuurlijk. Nee, ja. gewoon zwart. Nee, is... ik ik, wat een kunstenaar, dat zei ik net ook al. Je moet een kunstenaar ook vrijlaten. Dus nou, Hugo is een kanjer. Oké, okay, en nou ja, stichting Beleef Zandvoort is. Druk bezig zijn zeg maar hè, je doet het met uh, Jan de Otto en Gilles Kok. Zeker. Uh, ik zou zeker zeggen, want, uh, bekijk eens de website, want ja. er staan leuke dingen te gebeuren toch? Maar ja, ook in het Zandvoortsmuseum. Museum, hè. Daar komt een hele ja. mooie art tentoonstelling. En als klap op de vuurpijl Moco Museum in de buiten Nou, kijk eens aan. Daar kunnen we nog allemaal van gaan genieten. Hartelijk bedankt, jullie. Nou, wie, wie hier ook uh, was, is uh, wethouder Gert-Jan Bluis. Uh, als jij zo bekijkt, wat, wat vind je hiervan? Ja, ik vind het uh, fantastisch. Uh, in zo'n buurt uh, met zo'n flatgebouw. En dan van die grijze, lelijke... Ja, deuren. En nu zijn het gewoon complete kunstwerkjes. En niet één, vijf op een rij. Dus als je hier langs fietst, langs rijdt, dan word je ook daar naartoe getrokken. En denk je, hé, hey, hier gebeurt wat. Dat, dat ziet er mooi uit. Ja. En gelijk krijgt zo'n buurt een, een fleuriger geheel. Ja. En dit zijn de vlinders en de vogels die, en de bloemen die hier in de duin groeien. Dus je hebt meteen de connectie met Zandvoort. Ja. Dus ik vind het echt heel mooi. En ik, ik hou ook wel van dat soort technieken. Hoe dat dan tot stand komt en hoe zo iemand dat doet. Ik vind het prachtig. Ja. Ja. Zijn er genoeg denk jij, gemeentelijke gebouwen waar dit uh, meer mogelijk is? Zeker een gemeentelijk gebouw, maar ik, niet, ik, ik denk dan, het zou ook wel goed zijn een gemeentelijk gebouw, wat wat vrolijker uitzien. Dat als je naar binnen gaat, dat je eerst begint te lachen voordat ja. je bij de gemeente ja. moet zijn. Hè? Dat, ja. dat, dat is ook een gevoel. Maar ik denk, maar meestal nou, is het niet om te lachen, hè, toch? Nee, nou <laughs> wel, wel, als je bij mij op bezoek komt. Maar bijvoorbeeld, na, als je zandvoort binnenkomt bij de Flennepweg, ja. heb je van die flats met die, met die muren, die zo, die zo achter elkaar staan. Ja. En dan kan je eigenlijk ook in perspectief misschien wel drie, vier figuren in neerzetten. En als je dan op een bepaalde manier naar kijkt, dan lijkt het niet één schilderij. Nou, dat zit dan weer in mijn creatieve nee, geest, komt het nog Ja, want jij, dus... zei, jij zei net dat je in Lima bent geweest, in ja. Peru, ja. Uh, waar dit eigenlijk heel gewoon is opgebouwd. Ja, het is heel gewoon opgebouwd, want daar hebben ze heel veel gebouwen waar uh, flats, waar een groot deel alleen maar steen is. En dat, daar gaan ze dat dan op doen. En dat zijn echt... Uh, 20, 30 meter hoog. Maar met die frisse, vrolijke kleuren. Met ook de afbeeldingen die ja. bij Peru horen. Ja, dat geeft een gevoel, dat geeft meteen een sfeer. Ja. Ja, dit, dit is eigenlijk de opvolging van de zandsculpturen. Dat was ook een, een mooi evenement in Zandvoort. En dit willen ze eigenlijk elke twee jaar gaan doen. En de gemeente ja, werkt daar goed aan mee. Ja, ja de, de, met Beleef Zandvoort. Pakt met Beleef Zandvoort. Ja, ja, de de, de, de zandsculpturen hadden we eerst. Maar we krijgen nu de streetart. Hè. Die, die, ja. die komt eraan. Die speelt zich meer in het toeristische gebied af. En maar het mooie vind ik dus nu van dit is... want er heeft dus nooit een zandsculptuur in Noord gestaan. Nee, dat klopt. En, en nu gebruiken we deze techniek ook in Nieuw-Noord en... Dit hoeft niet weg, want dit, dit kan blijven. Ja. En, en, en dat kan je ook zeggen overigens over zoveel ja anderen. Maar ik, ik zit nu eerder te denken aan. Waar gaan we dat nog meer doen? En hoe kunnen we wijken nog verder opvrolijken? Ja. En het, dat draagt ook bij aan de sociale cohesie. Zeker. En uh, we krijgen binnenkort het buurfeest natuurlijk. Ja, In Zalvo-Norden is ook belangrijk. Ook belangrijk om te doen. Dus dat, ja. dat, en we gaan de hele wijk natuurlijk helemaal opknappen. Hè. Dat ja, gaat ook eerder... Dat gaat volgens mij... 24 miljoen... Ja, 24 miljoen, maar ja. nou, dat gaat volgens mij na de zomer uh, gaan ze beginnen. Ja, ze beginnen bij de Kees Omstraat, dat klopt. Ja. Laatste vraag, want uh, ja, graffiti in Zandvoort stond niet, niet echt uh, ja, uh, goed bekend. Hè? Want we hebben uh, vorig jaar wat, wat uh, rare tekens op, ja, op gebouwen ja. gehad. Dat, was heel, dat vonden mensen heel vervelend natuurlijk, als het op hun eigen huis ongevraagd wordt ja, uh, gedaan natuurlijk. Ja, ja, ja. ja maar ik, ik heb niet het idee, dat dit ziet er zo mooi uit, dit, dit zou eigenlijk moeten verleiden van, goh, dit moet ik niet meer gaan doen. Want laat iemand die er verstand van heeft en het mooi kan doen, dat maar doen. Dus ik, ja. ik hoop eigenlijk dat het de tegenwerking juist geeft. Ja. Je hebt natuurlijk altijd mensen die iets willen vernielen. Maar het geeft juist het beeld van, het kan ook mooi zijn. Dus laat het nou aan mensen over die dat kunnen. En laat ik het vooral zelf niet doen met een paar lelijke letters of een rare ja, tekst. Inderdaad, het is inderdaad vreemd. Ja. Maar als die, ik ben ook niet bang dat mensen gaan... Uh... Uh, het na proberen te maken op bepaalde punten. Dat ze beginnen met een vogeltje en dan, uh, ja. dan zeggen ze... Je weet ontstaat er dan iets heel moois, maar me meestal zijn het andere soort type mensen... vandalisme die dat willen doen. Ja, dat maar die is... kans is altijd aanwezig. Dat hadden ze ook op deze deur... Zo zonder uh, Tuurlijk, het te kunnen nee, doen. Dat is waar en, inderdaad. Nu, uh, als het zou gebeuren hebben we eerder de neiging om het heel snel weg te halen... omdat we eigenlijk deze mooie afbeelding ja. willen laten zien. Helemaal goed. Uh, dankjewel ja. gert Oké. Okay. En uh, succes verder. Yes, okay. Nou, je zei het net al Richard, hele mooie uh, ja, beschilderingen daar op uh, de garagedeuren. Ja, echt, echt, uh, echt prachtig uh, ja. om te zien. Twee ja. keer een vogel, hè, omdat hij van uh, vogels houdt, heeft hij ook verteld. De vlinder zagen we en de bloemen verder. Zag er uh, prachtig uit en ziet er prachtig uit. Hè. Dus mocht je nog uh, bijvoorbeeld even naar de Vomar gaan of zo. Uh, rij even langs uh, door de Celsiusstraat en uh, kijk even naar die vijf uh, garagedeuren. Die zijn er enorm van uh, opgeknapt. Jij gaat vanavond ook uh, enorm uh, opknappen. Ja, want uh, om vijf uur uh, ga je meteen uh, de studio uit uh, richting AFAS Live. Ja. Dat, dus wat is daar live? Daar treedt van dik hout op. Kijk, kijk, kijk, kijk. Ja, En die kennen uh, we onder meer van je uh, Mij en andere mooie platen die hij gemaakt heeft. Ja. En met uh, Acta en de Munich, Ja, die combi, uh, die combi vind ik wel echt uh, zeer bijzonder. Ik was... Uh, nou, ik zal twee, drie maanden geleden zijn denk ik, geweest... naar Act 1 en Munich in de cirkel. En dat trad uh, van Dick Hout ook op. En toen uh, waren ze samen ook aan het uh, optreden. Uh, ik ben even kwijt hoe die... Dat weet jij. Ja, de Puma's. Nou, de Puma's. Ja, dat zijn dan zijn samen de Puma's. Dus ik, uh, ik hoop dat Act 1 en Munich vanavond nog, uh, nog langskomen. En uh, ja, ik ben heel, uh, heel benieuwd. Ik vind het wel een hele goede, leuke band om, nou, uh, om naar te kijken. En uh, ja, in uh, AFAS uh, Live gebeurt er altijd wel wat, hè? Altijd wel een grote naam ook die daar optreden en dergelijke. Ik wens je alvast heel veel plezier vanavond. Dank je wel. Maar je moet eerst nog twee uur radio maken, hoor. Ja. dus je bent er nog niet uh, vanaf. Uh, hou nog even vol, net uh, als jij uh, luisteraar. Want we gaan hem nu draaien. Ja, de Poema's we hadden het er net over. Mijn hout een harts. Mijn hart is niet van een steen. Een geval van zuiver hout. Het was het beste dat ik vinden kon...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 maar lief, dat kan geen kwaad en de lijkt me niet de moeite waard. Je kunt er goed op laten lopen, dan doet het niet zo pijn als toen. the